Twee uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Zangeres Miggy is overleden. Haar echte naam was Marina van der Rijk. Ze werd vooral bekend met het nummer Annie, hou jij mijn tassie even vast. Het nummer verstoten in december 1981... Under Pressure van Queen en David Bowie van de eerste plek in de hitlijsten. Het was haar enige hit. Miggy is 51 jaar geworden. In Nederland wonen honderden kinderen... in vaak slecht onderhouden brandgevaarlijke moskeeën. Een aantal van deze moskee-internaten is illegaal. Dat concludeert NRC Handelsblad na onderzoek. Er zijn internaten in onder meer Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Breda en Arnhem. Volgens de krant houdt de overheid geen toezicht op de internaten... terwijl dat wel zo is in bijvoorbeeld Schippers-internaten. Staatssecretaris Van Rijn neemt contact op met Bureau Jeugdzorg in Rotterdam. PvdA-prominent Guusje Terhorst noemt het aanpassen van de inkomstenbelasting... als vervanging voor de inkomensafhankelijke zorgpremie... een meesterzet van de PvdA. Dat zei de oud-minister van Binnenlandse Zaken... in het radioprogramma troskamer Breed op Radio 1. De VVD is altijd tegenstander geweest... van het verkleinen van de inkomensverschillen. Dat dat nu toch gebeurt, ziet Terhorst als een winst van de Partij van de Arbeid. De PvdA is volgens Terhorst nu waar de partij wil zijn... Het eerste deel van het nieuwe station Rotterdam Centraal is klaar. Vandaag werd de reizigerspassage geopend. Rotterdam Centraal wordt sinds 2007 verbouwd. Het oude station is gesloopt... en er wordt een nieuw knooppunt gebouwd met een metrostation. De afgelopen vijf jaar moesten treinreizigers op Rotterdam Centraal... door een nauwe tunnel naar de perrons. De nieuwe passage is zes keer zo breed als de noodtunnel. Het weer overwegend bewolkt met af en toe lichte regen. De temperatuur stijgt tot een graad of twaalf... Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog, het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Alle verkeersinformatie. Op de A7 tussen Amsterdam en Horen staan in beide richtingen files... van 5 kilometer bij Purmerend, dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A20 Rotterdam richting Hoek van Holland voor Schiedam-Noord... 4 kilometer, dat komt er een ongeluk op de verbindingsweg naar de A4, naar de Benelux-tunnel... Op de A28 Amersfoort richting Utrecht voor het Rijn Zweert, 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Daar is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Verkeer van Amersfoort naar Utrecht kan meter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Er is vertraging bij de spoorwegen tussen Utrecht Centraal en Den Bosch. Hebben treinreizigers meer dan een uur vertraging. Door een aanrijding rijden er tussen Geldermalsen en Den Bosch geen treinen. Dit is Radio 1. Tros Auto Show. Presentatie: Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Tros Auto Show, het autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven, naast me, zoals elke week, Carlo Bransen van Carl's Magazine. En we hebben meteen een feestje te vieren. Want een van onze luisteraars is. En dat was onze gast van vorige week, Maarten Stijnboek. Ja. ja, die viert ook een feest, denk ik. Dit nou, die Carlo. viert een feest, en zo, zo ook heel autorij uit het Nederland. Mm -hmm. Want er schijnt. Ja. Inmiddels één Kangoo, Renault Kangoo, minder te zijn ja, op de Nederlandse ja. wegen. Wat, de motor wat, van zijn Kangoo. Daar klaagt Maarten Steinboeg op Twitter over. Waarom valt hij ons daarmee lastig, zei ik nou. Maar in ieder geval, zijn auto is kapot. Dus hoe minder Kangoo's, hoe beter op de weg. Absoluut. Wij hebben feest. Dat kunnen we zeggen. Wij hebben sowieso feestpas. feest. Ja, want we hebben het niet voor niks. We hebben een enorme uh, uh, grootheid. te zou uh, denken. Absoluut. Een bekende Nederlander. Ja. Een trendwatcher. 12 kilo minder weegt hij tegenwoordig. Ajit Bakas. wat fijn dat je er bent, Ajit. Gezellig om hier te zijn. Hartstikke leuk. Hoe komt dit zo dat? Uh... Ben je aan het fietsen de laatste tijd? Fietsen, fietsen. Dat afvallen bedoel je? Nee, neger op een fiets, dat is science fiction, dat kan niet. Dat uh, gaan naar. Nee, het koekjesdieet. Ik heb koekjesdieet. Het koekjesdieet. Ik, heb, ik heb Saskia, dat is mijn diëtiste. Die heeft mijn bloed geprikt. En die heeft ontdekt dat ik niet dik word van alcohol. Ik mag vijf glazen wijn per dag. Oh, maar dat dronk je je niet uit. Je droomt niet natuurlijk. Nee, nee, ja, je duur. Duur, duur. moet goed gemarineerd door het leven. Maar dat ik dik word van niet eten. Dus onregelmatige dingen. Dus elk uur een koekje. En uh, een speciale space water erbij en ja. 12 kilo eraf in de maand. Jij eet, eet dus inderdaad speciale van die hele erge nasa-koek waar alles in zit. Ja, maar ze zijn wel lekker. Die fantastische ja, zijn lekker. Je mag er je straks inproeven van Als mij. ik nou toch straks bij jou kom met een, met een blaadje met verse eendenlevenkrullen, een druppje uh, truffelolie, oh. met een lapje parmezaanskaas op een klein krekertje, dan maar is dat toch ook een koekje? Dat mag weer, fantastisch. <laughs> dat mag weer. Ik ben al, ik ben al op niveau. Dus nu <laughs> dus zitten we hier in de auto om, uh, om vermageringsstip oh, te nemen. het even over, eten ging. Nee, sorry. We gaan straks uh, rijden ook nog met de Tesla Model S. Um, uh, even, even, want het, niet iedereen kent. Je, je bent een trendwatcher. Je hebt veel boeken geschreven erover. Je zit ook vaak in televisie en radio-uitzendingen. Wat doet een trendwatcher nou zo'n beetje? Nou, een trendwatcher probeert erachter te komen. Wat er gaande is, achter de krantenkoppen van vandaag. He. Dus trends en bewegingen achter de krantenkoppen. Waar zijn nieuwe patenten voor geregistreerd? wat kun je daar wat mee, mee doen? En hoe gaan die ons leven en onze economie uh, beïnvloeden? Mm -hmm. Dus daarom is het, ik vind het bijvoorbeeld heel interessant dat bijvoorbeeld het Amerikaanse leger zich nu bezig houdt met de ontwikkeling van accu's voor de elektrische auto. Ik vind het interessant dat IBM daar nu mee bezig is. Mm -hmm. Want als dit soort outsiders nou wat doen, dan zou het nog kunnen zijn dat jouw Tesla straks echt 500 rijdt, want ik geloof niet dat hij dat nu <laughs> al kan. Maar dat is, ik ben een wat wantrouwig mens. Ik maar uh, uh, dus, dus dat, maar dat, dat is interessant. Maar bijvoorbeeld, <coughs> een maand geleden heeft een Amerikaanse universiteit een patent Geregistreerd. Die hebben een nieuwe bacterie gecreëerd. Uh, en dat beestje, dat voet je hondenbrokjes en dat poopt 24 karaat goud uit. is toch, weet je maar, maar dat is toch geweldig. En als je koek... straks hier deze studio vol met die bacteriën en op het eind van de uitzending heb je een gouden ring bij elkaar gepoekt. Ja, geweldig. Alles goud wat er blinkt. Maar is dat, het is voor het dat... feest, maar de goudprijs gaat natuurlijk inflat, helemaal naar beneden. Noderom, dat wil ik ook zeggen. Ja. goudprijs. Hoe kerst? En, en dat het is, is... mooi en het glimt. Ik ben ik... dat het mooi moet glimmen. <laughs> nee, maar hartstikke mooi. Maar ik hoop heb je hebt ook wel eens horen zeggen van in tijden van van een crisis moet je goud kopen. Dat is dus bij deze bacteriën kopen en koekjes. Dat is nou, ja, maar jouw goud, voordat <laughs> de bacteriën massaal de markt komt, zijn we tien jaar verder. Maar het patent is net geregistreerd en nu gaat het feest wat beginnen. Ja, ja, dat is wel mooi. <laughs> Even naar uh, de, de toekomst. Hè? Wat gebeurt er in 2020 bijvoorbeeld op het gebied van auto's? Heel kort. Nou kijk, mobiliteit is en blijft een groot ding. Ja. Uh, we werken vaker thuis. Aan de andere kant zie je dat eenzaamheid toeneemt. Mensen willen uitgelaten worden. Alles in je eentje van thuis achter je computertje te doen dat is boring. Dus mensen willen weer uitgelaten worden. Dus mobiliteit neemt gewoon toe. Mm -hmm. uh, uh, uh, niet elke dag. Je zult soms een je thuis zitten als het uh, pest weer is of wat dan ook. Maar mobiliteit neemt gewoon toe. Uh, we, gaan, we gaan meer op pad. Mm -hmm. We hebben vaker twee huizen tegelijk. Iets in de stad en iets op het platteland. Want het platteland loopt leeg. Dus je kunt voor een kun je daar ja, straks ja. een leuk uh, boerderijtje... Op of iets waar je ze gezellig mediteert of rustig uh, een boekje schrijft... of een beetje met de natuur, knuffelt met koeien of iets anders leuks. Uh, nou, dat, dat soort dingen. Uh, in 2020 zijn de huizen de helft waard van wat ze in 2008 waren. Dus, dus dan kan het ook weer. Je moet even de kleine verliesjes uh, voor je, je pakken. pakken? Ja. Maar dan gaat het allemaal <laughs> wel. Dus het is, het is een, een nieuwe economie die ontstaat door hele grote saneringen. En, en dan komt het er wel. De ja. overheid zal natuurlijk de BPM verhogen. Ik kom gisteren terug uit Noorwegen. Daar is de BPM nog hoger dan, dan hier. Al die overheden hebben geld nodig, dus die gaan proberen ja, zoveel proberen mogelijk pakken. eruit te doen. Maar we gaan steeds vaker uh, huren. Het is niet voor niets dat ook PON en ook BMW nu stappen in die, uh, in die deeltijdauto's voor ja, in die steden. Ja, ja, dat ja, gaat precies. natuurlijk steeds je gaat meer. Andere, gebruik, andere uh, uh, mobiliteitsgebruik ga je, ga je naartoe. Precies. Starten. En dat is helemaal oké. Okay. Ja, maar dan vraag ik me toch af, hoe komt een trend? Wordt je dan een paar jaar geleden in een Lexus... Uh, 400h. 460h. 460h. Ja, en heb je de, de president-uitvoering met de lichtstof? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Met de massage Ja, ja, ja, ja. Ik zal straks even licht. Maar de, de, de, de, de service is waardeloos. De Lexus-garage Amsterdam oh, dat is, wel is de allerslechtste garage van het land. Die moet morgen verdronken worden. Van Waar van is me? de Red Carpet Service? daar zal ik heb, mee maken. Weet je, ik rij al tien jaar Lexus. Ik zat vroeger bij Lexus breukelen. En dat was echt. Dat was echt red carpet street, maar dat was keurig. Lieve mensen, werd gebracht, gedaan en wat dan ook. Toen hebben ze Lexus uh, Breukelen dichtgegooid. Geen idee waarom. Maar iedereen die daar dus klant was. Want mijn collega, Threadwatch, Rob Kremers, die ook, ook van de Lexus. En iedereen zat bij Breukelen. En toen Amsterdam. En iedereen wordt gek van dat Lexus Amsterdam. Die zei: ja. winterbanden moesten van, van de week even gedaan worden. Dan doen ze rustig twee weken over. En, en dan waren ze even vergeten de vervangende auto te regelen. Weet je, dat soort dingen. Denk dat is niet ik, van, mooi, Ajit. Waar gaat dit dan? Nee. Zeg maar, maar, maar jongens, ik, dit boeiende betoog. <laughs> Allemaal best. Maar er wordt hier met olifantspoten over het rubriekje autonieuws. Oh ja, dat Heem, hebben we gelogen. gewoon gelogen. Nee, ik zou zeggen, we gaan naar het autonieuws. hier we praten zo ver. Carlo! <laughs> Hij wil dat, even dat, zendtijd. Je, nee, nou, ik wil geen zendtijd. maar er oh. moet, we moeten gewoon een paar gelijk, dingen met het volk delen. Ik maak ook nergens. de Zij rekenen dat op is niet, ons. Gelijk, zij rekenen op gelijk. ons. Nou, allereerst toch even ja. de trajectcontrole Utrecht. Breukelen, Amsterdam. Amsterdam ja. Weet je wel, de andere kant op doet hij het al, van Amsterdam naar Utrecht. 100 rijden. Gaat, iedereen Over, gaat daar op de, gaat op de cruise control rijden, zodat je nooit meer de afslag kunt halen en zo, dat soort dingen. Ja, ja. Maar in ieder geval, de terugweg, dus richting Amsterdam, die doet het nog niet. Ondanks het feit dat alle stingers en zo daar wel al piepen. Dus van Utrecht naar Amsterdam kun je gewoon nog lekker doorrijden. En dat gaat nog zeker tot eind dit jaar duren, is nu bekendgemaakt. Uh, en het kan ook later worden. Ja. Maar, ja, het is een wat we nee. Maar in ieder geval, daar kun je dus gewoon nog even mm -hmm. normaal doen. En, dan, en ik kan je melden nogmaals: ik woon in Breukelen, waar jij vroeger je, je Lexus liet onderhouden. Je hebt, ondanks, ondanks het feit dat al rijden ze 180, je hoort helemaal niks. Want die 100 is zogenaamd voor de geluidsoverlast ja, in nee, Breukelen en, en aanliggende nee. gemeente. Nee, maar dit is, is ook zeer fluisterend beton. Is het Ervaringsdeskundige. Mooi, in dit geval. Ja. Laat maar lekker op 120 of 130 daar op die A2. Maar goed, euh, dan ja, nou het bericht waar iedereen natuurlijk van schrok de stekkerhybrides, de plug-in hybrids, het verhaal van Louis Dekker, onze collega van de NOS en Arval Liesmaatschappij, dat het verbruik van de stekkerhybrides tot 80 procent hoger kan liggen als wat er geclaimd wordt. Ja. Nou, het is inmiddels redelijk uitgesponnen, maar Ajit heeft het gemist... want die zat in Noorwegen de afgelopen twee ja. weken. Ja. Maar dus de plug-in-hybrides worden niet opgeladen door de consument... Want die wil gewoon alleen zijn auto hebben voor 0 bijtelling... en gaat vervolgens 160 op benzinerij op de linkerbaan... terwijl jij hun wegenbelasting betaalt. Stoute consumenten. Ja. Stoute ja. consumenten hebben we. Die moeten we gewoon een boete opleggen. Net zoals de, zorg, de zorgbelasting, Dat ja. moet ook gewoon een... Precies. Een, een, een hybride belasting Juist. of zo. Nou, je, je, je neemt voor de voordraven mond. Nou, als je gesignaleerd bent met 160 in de linkerbaan... dan krijg je gewoon een dubbele boete... Ja, Beetje prius. <laughs> er is overigens ook nog een andere oplossing. Ja? Dat is dat werkgevers gewoon tegen de mensen... voor wie zij een, een, een hybride lease zeggen van... joh kom jij eens hier met die brandstofpas. Ja. Ga jij maar lekker elektrisch ja. rijden. Of je mag maar 100 euro per ja. maand uh, aan brandstof. En, en verder Dekeleren. plug je nog gewoon in. En verder gaan we inpluggen. Nou dan, uh, jongens, ik, ik ga er snel doorheen hoor. Uh, inmiddels is uitgerekend dat er zo'n 200.000 auto's in Amerika zijn vernietigd. Door Sandy. Door Sandy, de orkaan. Waaronder ja. 16.000, geen ja. idee. 16.000 nieuwe auto's, dus ja, maar, de rest was allemaal gepland. Maar heel veel fisker karma's ook. 16.000. Karma's. Nee, 300, 300 inmiddels is het opgelopen. 300. Ja, als je die 4000 Toyota's en, ja. en, en, en noem maar op. Ik maar... moet je voorstellen. Je hebt een, vis, een veldje met vissers. Wilde Fisker Karma's zo staan. He, daar zit 440 volt uh, elektra in accupakketten. Dat zet je in één keer onder water. Dat geeft een hoop <lacht> shit, jongen. Dat fikt als een lier. Dat, <lacht> Dat is, maar... is de grootste barbecue die je ooit op je, op je binnentrein gehad hebt. Ja. dieren, hoor. Ja, is op zich een mooi verhaal wat je vertelt. Maar uh, niet waar. Uh, er is één auto is in de brand gegaan. Alleen, ja, er stonden er 15 omheen... die ook Oh, dat is het! er stonden ook een paar honderd Toyotas omheen... niet elektrisch en die zijn ook in de fik gegaan. Nou, dan krijgen we misschien het Ajita... De auto-industrie zal eigenlijk sendies-achtigen moeten sponsoren... want dat lijkt tot een constante vernieuwing van het Voor voor de doorstroming. Quoros, zegt jou dat woord. Geen idee. Ik denk dat je Quoros of Quoros zegt. q r o s Dat is een merk uit China... En dat gaat gewoon heel binnenkort op de, uh, volgens mij, Geneefse autosalon staan. Als eerste ja, echt serieuze Chinese merk. Wacht even, we hebben daar al Landwind een keer gezien, Geely gezien, Great Wall. Uh, geen idee wat we nog meer voor Land hebben gehad. Brilliant! Ja. Ja. En allemaal weer we zijn allemaal niet verkocht. Nee, dat klopt. Maar de Chinezen leren snel. Ja, in het begin lachten we ook om Japanse auto's. Hè? En toch dat is, is dat en de Koreanen niet te vergeten. Ik, dat is, ja. Ja. Ja. ja, ja. Nou okay. ja, er is natuurlijk. Ze hebben een aantal pogingen gedaan om Europa te betreden. Ja, dat, ja. Daar zijn ze echt enorm van teruggekomen. Ook omdat ze keihard gepiepeld werden, natuurlijk, door de Fransen en de, en, ja. en de, en de ja, Duitse, ja, Duitse mensen. Maar uh, ja, ze blijven toch uh, pogingen ondernemen. En chorus dus, Geneve, maart, volgend jaar, dan gaan we het eerste daarvan. Ik moest zingen. toch even... We, we lachten om de Japanners. Maar we lachen er nu weer om, heb ik net gehoord bij Lexus, als je daar... de. Ik wilde hebben dat. Maar krijg die, je auto, niet. die auto is wel een ja. prima. Er ja, is nooit wat met Het is mijn, het is mijn rijdende kantoor. Dus dus ja. gewoon die hybride als excuus naar je klantjes <laughs> ja. toe. Ajit, zeg het nou maar. Geef het nou maar eerlijk op de, toe. Op de hybride. Ik, ik zou ik veel liever een niet-hybride rijden. Dus hè, maar het is gewoon, ja, ik, mijn klanten die denken dat ik, oh dat komt zo'n hele fijne groene meneer. Zo ja, fijn, zo duurzaam. Ja. Mij maakt het inderdaad weinig uit. En ik heb zo'n studentje die tuft. Ik zit daar achter op de achterbank die gordijntjes, die is een soort burka omheen. de President. Ik vind het allemaal best best. Ja. Ik kijk tv en ik werk ja. op mijn laptop. Ik vind het best. Ik vond wel één ding, wel ja. grappig. Dat is toen ik Adid voor het eerst tegenkwam. Toen zei hij, ik wil een Rolls Royce hebben. Op een Duits kenteken. Mm -hmm. Want daar ga ik dan als Surinamer in zitten. En dat, ja. dat, dat werkt chockerend. En, en toch ook wel activerend op, op, op iedereen om mij heen. Ik, heb een, ik, ik maak me daar. Harry Mens, de witte Surinamer. Die deed dat al jaren. GELACH <laughs> Ja, het lijkt me wel <laughs> grappig. Het lijkt me buitengewoon grappig. Me buitengew als ben grappig. Het lijkt me geweldig inderdaad. <laughs> nou, ja, eind volgend jaar is, uh, moeder, is, is de leks uit de dan mag, uh, mag ik gaan nadenken? Oh, ja. gaan en zo'n ja. tweedehands roze kost helemaal niet zo veel. Nee nee nee, nee, nee, nee. Dat zien we dan. Wil jij Ik heb nog een nieuwsje, want dat kwam ik tegen vandaag op de site. Nee. En je weet, ik heb even mijn andere pet op als knakbestuurder. Wij hebben inmiddels 65.000 handtekenen opgehaald in een petitie tegen de invoering van de motorrijtuigenbelasting voor Op klassieke auto's. Want wij vinden gewoon dat dat stukje technisch en cultureel erfgoed... gewoon moet kunnen blijven rijden. Mm -hmm. Meneer Wekers, onze staatssecretaris van Financiën, is wakker geworden. Die is nu bezig om te kijken of dat niet toch een beetje anders kan. We willen die stinkdiesels, die oneigelijk gebruikt worden in de klassieke regeling... He, die oude dingen, die, die, die taxi's die uit Duitsland worden gehaald. Ja. Ja, dat zijn geen klassiekers, maar die worden misbruikt als klassieker. En die vervuilen. Maar die oude bakjes, waar wij mooi mee rondrijden, kindertjes mee vervoeren, droomritten voor het leven mee rijden. Die moeten gewoon blijven. Wekkers heeft dat gezien. Rijdt een Peugeot 504. Ja. En daar komt hij. Hij wil gaan nadenken over een soort 60 of 90 ritten, eh, dagen, dagen. rittenkast. Zoals je vroeger ook had voor campers. Ja, zo. en dat is uiteindelijk natuurlijk een fantastisch idee. En dat, ja. gaan we, dat moeten we gewoon doen. Frans, dat gaan we doen. En dan mag je hier een keer komen over die Peugeot 504 praten. Alhoewel je daar echt nog van kan afvragen of dat nou wel. dat nou wel de liefhebbers-klassieker. Nou ja, het is toch dat ding. Mijn staat nu in de. Nee, maar dat maakt niet uit verder. De 504. Jij bent geen fan van. Ja, ik wel. Sterker nog, het is een van mijn eerste auto's geweest. En ik smelt nog steeds als ik een 504 zie rijden. Alleen hij ziet hem nog niet als klassiek. En dat komt omdat als je in de spiegel kijkt, nog stil is. Denk dat hij 18 is. Maar dat is ook niet helemaal waar. is toch een beetje. Ja, beter dan 60 Ik ben... 70. We moeten door, we hebben 13 minuten trok. Kom Ik heb nog twee nieuwtjes ja. en dan gaan we helemaal... De rest is helemaal Ajit en Tesla. Suzuki is uit de Amerikaanse automarkt gestapt. Is best even een belangrijk gegeven. Want als je als groot Japans merk zegt... van die, we laten die hele Amerikaanse markt voor zien, terwijl je toch ook goedkope autootjes biedt... alles waarvan ja. wij denken dat is de toekomst. Dus. Nou, geen hond wilde een Suzuki en ze zijn daar gestopt... Uh, Daihatsu, hmm. Daewoo, dat soort merken, al eerder overigens. Dus ja, uh, een bijzondere ontwikkeling. Nou, wat zit je nou pijnlijk te kijken, man? Nou, we moeten gewoon zo'n zo NK schaatsen in die half. Dus oh ja, maar even schaatsen. Ja, nou, ja, maar nee, niet nee, hoort... nu, nu, nu, straks. Oh, oh straks. Gaat die Nou, en dan de Tesla Model S, uh, Bas. Ik geef hem maar eventjes aan. Ja. Uh, die krijgt meer versies dan de, dan de uh, zal maar zeggen, de sedan, zoals jij die pas gereden hebt. Zullen we daar dan eerst even uh, over uh, naar gaan redden? Ja, daarna he? hebben we het er niet meer over. Daarnaast alleen nog maar Ajit. Want die dat ik is veel interessanter dan die hele dan Tesla. Dan die Model X, dat is waar. En bovendien is die niet zo elektrisch. De, de, althans, Ajit, <laughs> wel die... Ja, nou, daar komt hij dus, de Tesla Model S. Hoort u dat? Nee, u hoort het niet. Dat hoort u wel. Dat hoge fluitje. Dat is wat uw kleinkinderen en kinderen gaan onthouden als motorgeluid. Wij zijn nog zo gewend aan stampende ouderwetse zuigers. Dat heeft deze Tesla Model S totaal niet. We rijden in het nieuwe flagship van Tesla. Een merk uit Amerika, uit Silicon Valley om precies te zijn. Van multimiljardair Elon Musk, de man die ook al de Tesla Roadster bedacht. Een volledig elektrische auto. Dit is ook een full electric vehicle... Een accupakket met 85 kilowattuur vermogen. Goed voor dik 450 kilometer. Echt rijplezier. En dan niet 450 en als het koud is, is het... heb je er nog 30 over. En sta je stil bij de buurman om de hoek. Nee, echte kilometers. En met een performance pakketje waar je u tegen zegt... Deze, de snelle uitvoering, gaat in 4,4 seconden van de onder 100, Heeft een top van ruim boven de 200. Harder mag u echt niet horen in Nederland. En... 600 Nm koppel, en als je dus even de vuurknop induwt, want daar zit een gaspedaal op, ja daar zit dus geen gas onder, maar je geeft een stroomstoot en dan gebeurt er dus dit. En dit was van 120 naar 150. In een secondetje of 2,5, drie, tussentijds versnellen is een fluitje van het cent. Altijd vermogen. Onder de vloer, of de vloer, is eigenlijk het accupakket. En dat is mooi, want daardoor heeft hij een laag zwaartepunt, stuurt hij als een scheermes, ook al weegt het, 2100 kilo. Nog een voordeel van een elektromotor op de achterwielen, is dat je een vlakke vloer hebt. En een zee van ruimte. En niet alleen achterin een enorme achterbak, omdat je geen benzinetank hebt. Maar ook voorin een enorme kofferbak, net als een 911, maar dan groter, met een apart bierkrattenluik dan hoort u al die dingen over elektra. En u weet, wij zijn wat elektra sceptisch, Maar dit, dames en heren, is gewoon een hele echte rijdersauto. Het rijdt hard. Het gaat ongenuanceerd weg. En je merkt na een seconde of vijftien... niet meer dat je in een elektrische auto zit. En het heeft bovendien niet die geitenwolle soeken-uitstraling. Dat van, kijk, mij is met mezelf gehaakt. De kant was het als boodschappen gaan doen. Nee... U kunt hier gewoon uw A7 lachend voor inruilen... uw CLS een duw geven of uw BMW 750 aan de kant schuiven. En dan gaat u heel salonveeg Tesla Model S rijden. En dan kunt u op alle bijeenkomsten van GroenLinks... kunt u meetoeteren over hoe goed u bent voor het milieu. En daarna in 4,4 seconden 100 km per uur wegrijden. Kijk, dat heeft toch zo zijn voordelen. In het midden zit voor de echte liefhebbers een iPad, niet een Mini. Nee, een Maxi. Een soort dubbele iPad waar alles op zit. Alle features kan je daarmee instellen. En dat is eigenlijk heel mooi. Het aardige is, het is een on-Amerikaanse auto om te zien. Niet alleen in looks, ook in feel en met name in afwerking. Ja, Motor Trend schreef het vorige maand al. Dit is de belangrijkste ontwikkeling sinds de Ford Model T. En toen dachten wij, ze zijn gek geworden. Nee. Wij zijn gek geworden. Van liefde. Oké. Ja, ik, vind, ik, heb net, ik heb net een liefdesverklaring je hebt niet eens gewoon een liefdesverklaring over de Tesla-model S. Ja, maar dat jij met alle winden meewaait, dat weten we. Behalve <lacht> oh, vroeger was je een vriend die steunt oh, je ook... oh. door dik en dun. Oh, dit wordt fout dit nu... wordt een heel slecht. En nu, omdat ik een elektrische even, auto leuk vind. Even twee keer een bocht om met een Tesla. Het rijden Je goed, bent man. helemaal verkocht. Edith, ja, jij bent is... uh, trendwatcher. Als we naar de je de trend klassen. die we hieruit kunnen afleiden. <laughs> welke trend gaat het winnen? De elektrische trend die nu ingezet is. De of ruggengraat van de timers van, van dit, dit soort, dit soort grijze bedaagde bejaarden die een 504 van Peugeot nog niet eens zien als een klassieker, omdat ze dat in nu in een later jeugdmeisje maakt. Waar gaan we heen? Sorry, Ajit. Nou ja, kijk, op zich, de, de meeste van die motoren... Die, die gaan net zoveel mee als de eerste elektrische auto uit. Wat is het? 1900? Six. 1906. Ja, ja. Dus op, en dat was ook 100 kilometer actieradius. Als ja. deze inderdaad nu al meer bereikt... is interessant, maar wat ik al zei... IBM is er mee bezig, het Amerikaanse leger, ja. batterijfabrikanten... ik denk dat als ze binnen vijf tot tien jaar betere komen... met meer actieradius, dat het dan wel interessant kan gaan worden. Weet je, Dat is ook handig, want het sluit mooi aan... dan op de komst van de waterstofmotor... waardoor dit soort accu's al helemaal niet meer nodig zijn dat je ook draadloos overal op, kan, ook op het asfalt, he, via inductie... terwijl je rijdt, uh, laat die draadloos op. Dat soort ja. ideeën die zijn er dus inderdaad al wel. Maar dat gaat gewoon nog even duren hoor. Innoveren die fabrikanten wel voldoende? Kijken nee, die wel maar voldoende dat kan natuurlijk dat heel doet. goed dat er gewoon nieuwe spelers komen. dat, uh, nou, dat, is, dat is dat Tesla wel, hè? Ja, maar kijk, dat BYD in, in China is ook een accufabrikant... die er een auto omheen uh, ja. bouwt. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen, wat je nu in China ziet... is die, die investeren zoveel nu in R&D, en alles, hoor. Uh, die zeggen, de toekomst is straks niet niet meer meet in China, maar invented in China. En het zou dus heel goed kunnen dat gewoon de volgende daar vandaan komt... of dat op een andere manier, gewoon door een aantal slimme koppen in de wereld... samen, uh, iets, iets wordt ontwikkeld merkloos... en dat het vervolgens wordt verkocht. En dat het ja. dan vervolgens met venture capital dat wordt gemaakt. Kan ook. Weet je, BYD staat voor Build Your Dreams. Ja. Droom, droomzacht Bas. Okay. Heb je verder nog uh, opmerkingen? Nou, ik wil nou even je wat laten... je zei net, Terajit. Je bent net terug uit Noorwegen. In ja, Noorwegen. Ja, Noorwegen. Ja. Dat is een land dat, dat zit op een bel met olie. Hoe gaan ze daarom met mobiliteit en met de toekomst? Nou, de BPM is daar duurder dan in Nederland. Hoger dan in ja, Nederland. Nou, dus, uh, dus daar zie je nog heel veel oude auto's <lacht> rondrijden. Omdat die mensen denken: ja, die zal allemaal ja, 12 jaar oude golfjes enzovoort. Maar uh, ze zijn. Zo ongelooflijk rijk. Ja. Uh, er wonen maar 5 miljoen mensen in het land. Dus ja. ja, eigenlijk is iedere Noor miljonair. Dus als je inderdaad nog eens een nieuwe buitenvrouw zoekt, neem een Noor. <lacht> uh, Dat kan ik je zeer aanraden. Dus, het uh, scheelt wat, op je alimentatie, ze, want zij zijn dol aan uit. jou. Zien ze er ook Ja, ze zijn wel mooi. Nog. Ze zijn geen lachenbekjes. Maar daardoor kunnen wij ze natuurlijk wel wat vrolijkheid brengen. Ja, ze, ja, ze zijn ook dol op mij, want ik mocht nu 6, 7 keer optreden in het hele land. En ik ben nog nooit zo, zo ver noordelijk geweest. Bijvoorbeeld, Surinamer op een pijn op de Noordpool. <lacht> Dat is een <Zo>, beetje. <lacht> je ook zo'n gebreide trui aan. <lacht> Van die, van die, van die hout, houthakkersblokken? Nee, nee, nee. Nerds, nerds, nerds. Gewoon lekker ja. beestjes. God heeft die beesten gecreëerd om tot jassen verbouwd te worden. Ja. En dat, Geen sp spekman met erop van nivelleren is een feest. Nee, Toch, nee, nee ik ben tegen nivelleren. Dat, maar overigens, ze hebben daar wel geniveleerd. Ze hebben daar ook hogere belastingen daarbij. En wat je dus ook ziet is dat het leidt tot minder innovatie. Want ja. uh, hebzucht, kijk dat is het mooie, hebzucht leidt ervoor dat mensen nieuwe dingen komen. De eerste piloot, die in zijn eentje de Atlantische Oceaan overvloog... en daarmee de luchtvaart een enorme stap vooruit eh, bracht... Mm -hmm. deed dat niet alleen omdat het leuk was, toch je adrenaline... maar ook omdat er een prijs te winnen valt. Je moet ervoor zorgen dat je mensen die, die excelleren, die moet je gewoon belonen en dan moet je niet gaan uh, spekmaniseren. Want dat schiet niet op. Spekmaniseren. <lacht> ja. We hebben hem uitgevonden. We gaan zo, we gaan zo schaatsen. Nog eventjes uh, wat, wat de trends zijn. Welke trends gaan we zien op autogebied de komende jaren? Nou, ik denk dat ze van steeds meer nieuwe materialen gemaakt worden. Als je nu al kijkt, de nieuwe plastics die komen straks gewoon uit planten. Er worden straks planten gekweekt waar keiharde plastics uit uh, worden mm -hmm. gemaakt. En daar kun je die auto's dan van, uh, van maken. Van maken. Mm -hmm. En tegelijkertijd uh, in Brazilië is er nog wel de eerste champignon... die weer plastics opeet en weer tot champignonnetjes maakt. Dus daarna eten we de auto weer gewoon gezellig op... in de vorm van een <lacht> champignonschotel. Dus je, je gaat zien dat er nieuwe materialen worden gebruikt. Ik ben heel benieuwd als bijvoorbeeld die, die goudbacterie... daar nou, hebben we straks een auto helemaal van goud. Lijkt me geweldig. Uh, 18 karats goud... Uh, ik bedoel, gouden koets. <laughs> nou, dan hebben we echt een gouden koets als nieuwe dienstauto voor, uh, voor jullie hier. Maar goed, nieuwe materialen. Ik denk uh, uh, uh, de inductie. Ik denk toch vormen van, van, van, van uh, deels olie, deels andere dingen. Maar toch LNG, heel veel LNG. Liquid natural gas. Ja, ja dat, dat, dat wordt echt heel groot. Gaat, dit wordt de eeuw van het gas. Dat zie je eigenlijk ook overal, overal gebeuren. Uh, van kolen kun je nu al ondergronds gas maken. Pomp je op, je stuurt er gewoon robots naar beneden. En als je kijkt naar de kolenvoorraden onder Limburg en onder de Achterhoek... als je daar ondergronds gas van maakt, naar boven pompt... ja, dat is een paar keer slochteren. Hoeveel lichaams heb je nu over... Dat heet toch ja, dat, ja, ook, niet, ja. Nou ja, ze noemen het kolenvergassing noemen okay. ze dat. Dat is nog ja. nog niet schadelijk. maar hmm. als je dat dus doet, dan is het dus, dus het is dus, wat kolenvergassing in de tweede wereldoorlog deden die achter je auto kon hangen. Kolen erin vergassen en dan nee, heb je gas, precies. Nee, ja, maar dat doe je gewoon ja, ondergrond. Dus ja, dan, dan, dan heb je doorgrond. al de ellende niet meer van de ring. Er komen schalen. nu nieuwe ja. kolencentrales die hele CO2 afvangen en weer gewoon... Uh, wat anders maken, ja. want CO2... kun je nu ook gebruiken, ja. meng je met verf... om kleren te verven. Ja. En dan is bijvoorbeeld... één, uh, één kilo... Uh, textiel verf je nu met 100 tot 150 liter... goed water, zometeen nog een half liter... en de rest is CO2. Ja. Dus ja. Het, het CO2... wordt een feest, CO2 wordt een grondstof. Ja, maar het dus het zon, feest. Ik hoor niks over zon, want dat is toch... onze belangrijkste energie? Nou, nou ja, ja, Solar zie je zich wel ontwikkelen, alleen... Het is het allemaal Chinees, want bijna alle solar... bedrijven, ook in Noorwegen hebben we bijvoorbeeld... net het solar bedrijf failliet gegaan... In ja. In Nederland ook. De, de, maar de Chinezen maken dan de solarcellen. En die kunnen straks natuurlijk in de verf. In de buitenkant van de auto's. En ga maar door. Daar kun je wel mee doen. Ja. Maar het gaat ook nog wel even duur. Alleen solar zie ik nu wel harder gaan dan bijvoorbeeld wind. Want windmolens trillen zichzelf kapot. Dus ja. binnen tien jaar. Dat hoorde ik van TNO. zegt binnen tien jaar hebben die de windmolens, windmolens zichzelf kapot getrillen. Dus dan hebben we de nationale windmolensloop. Dan. Maar dan hebben we al die energie gestopt in het maken van windmolens. Die uiteindelijk in hun, in hun actieve leven veel minder energie opbrengen. Ja. Dan ze gekost hebben om te maken. Maken. Maar Die arme mensen in Urk die kregen straks voor 1 miljard euro... die windmolens in zee voor de deur. Ja. En tegen dat ze klaar zijn, trillen ze zelf... Het is een wonder. We hebben ja. de Nationale Windmolensloopdag als nieuwe feestdag. Dus <laughs> je moet er ook wel weer lol van maken. Maar wel. het wordt een, een eeuw van fossiele en niet-fossiele grond uh, uh, energiebronnen gezamenlijk. We gaan heel eventjes naar het schaatsen toe, Adjit. Want er wordt geschaatst in het, uh, het enkanschaatsen in Tiof in Heerenveen. En daar staat als het goed is de 3000 meter dames op het programma. Sebastian Timmermans die is daar namens de NOS. Sebastiaan loopt het daar met het uh, schaatsen. Het is een uh, hoog niveau, moet ik zeggen, deze drie kilometer bij de vrouwen. Want er uh, zijn snelle tijden verreden al in de negen ritten die ik gezien heb. We zijn uh, bezig nu met de laatste rit, de tiende rit. Marije Joling uit uh, de ploeg van Renate Groenewold. De ploeg luistert naar de naam Corendon, dat is de sponsor. Tegen Linda de Vries van uh, de TVM-ploeg. Snelste tijd op dit moment op naam van Diane Valkenburg. Vier minuten, vijf seconden en 80 honderdste. En dat is echt voor uh, deze tijd van het jaar. Zo begin november een uh, snelle tijd. En het zou zomaar kunnen dat Valkenburg... Uh, Valkenburg, 28 jaar, afkomstig uit Rotterdam. Daarmee voor de eerste keer in haar carrière Nederlands kampioen gaat worden. Irene Wust staat op de tweede plaats. Uh, zij verloor het duel van Diana Valkenburg en uh, dat deed ze met een dikke seconde verschil. En de verrassende nummer drie op dit moment is Jorien Termors. Die komt uit het short trekken, zo nu en dan rijdt ze ook wedstrijden op de lange baan zoals dus vandaag. Ze reed vier seconden af van haar persoonlijk record en staat voorlopig op de derde plaats net voor. Antoinette de Jonge, meisje van 17 jaar, die maar liefst zes seconden van haar persoonlijke record record afreed en daarmee dus voorlopig op de vierde plaats staat. Op de baan is er een moeilijke kruising tussen Linda de Vries, die in de binnenbaan voorrang moet verlenen. Ja, voorrang moet verlenen gebeurt niet alleen in het verkeer met de auto's, maar het gebeurt ook gewoon op de ijsbaan, op de kruising. Degene die uit de buitenbaan komt, heeft voorrang op de kruising en dat is dus Marije Joling in dit geval. En dat betekent ook nog eens dankzij de binnenbocht dat Marije Joling in dat rood met wit met gele pak van de ploeg van Renate Groenewold op dit moment de voorsprong heeft zien groeien van bijna anderhalve seconde ten opzichte van Linda de Vries. En Joling is met 26, 31 na 1800 meter van de 3 kilometer, dus met nog drie ronden te gaan, nog ietsje sneller dan Diane Valkenburg was in deze fase van de wedstrijd. Twee tiende van de seconde, maar de rondetijd was al behoorlijk langzamer dan de rondetijd was van Diane Valkenburg. En zo ziet het er goed uit voor Diane Valkenburg die gisteren op de 1500 meter werd gedisqualificeerd. Nadat ze een moeilijke kruising had, ging het dus ook al mis op de kruising. Maar toen echt mis tegen Marit Leenstra. Geen uitslag dus voor ja. Valkenburg op die 1500 meter. Maar hier lijkt ze revanche te halen. Want als ik kijk naar de tussentijden van Marije Joling en Linda de Vries... met nog twee ronden te gaan, want ze hebben de 2200 meter erop zitten... dan uh, neemt het verschil met Valkenburg peilsnel toe. Joling al bijna een seconde langzamer net. Linda de Vries bijna 2,5 seconde langzamer. En zo lijkt het erop dat Jack Ory met zijn Activia-ploeg... dat is de naam van zijn vrouwenformatie tegenwoordig... het eerste feestje mag gaan vieren met Dusdiane Valkenburg... als Nederlands kampioen op de Drie de laatste ronde gaat in voor Marije Joling. 3, 33, 65. Nee hoor, als ik ook naar die rondetijden, dan is dat uh, helemaal gedaan. En dan moet uh, Marije Joling in de laatste ronde nog flink uh, de vaart erin houden. Wil ze überhaupt bij de top 5 terecht gaan komen. En die top 5 uh, geeft namelijk recht op deelname aan de eerste wereldbekerwedstrijden. En Linda de Vries valt me toch een beetje tegen. Rijdt op grote achterstand. En die zie ik ook niet zo 1, 2, 3 bij die top 5 terecht komen. Marije Joling komt nu de, het laatste rechte eind opgereden. De klok gaat langzaam naar de 4085. Daar is de klok nu voorbij. Dat betekent dat Diana Valkenburg Nederlands kampioen is. En Marije Joling strandt dan net nog binnen die top 5. Ze wordt namelijk vierde. Het podium bestaat uit 1 Diana Valkenburg. Voor het eerst in haar carrière, dus een Nederlands titel bij de NK-afstanden. 2 wordt Irene Wust. Derde, verrassend derde, Jorinthe Mors. Ben benieuwd wat zij gaat doen. Want er komen ook wereldbekerwedstrijden short track aan in Azië. Dus ik weet niet of ze alle wereldbekerwedstrijden langer baan gaat rijden. Maar goed, dat zien we wel. Marije Joling wordt vierde. En Antoinette de Jong, de verrassing ook van vandaag. Met haar 17 jaar jonge leeftijd. Op de vijfde plaats gaat ook de Wereldbekencyclus in. En dat zijn Sebastiaan Timmermans vanuit Tialf in het rooi. Bij het, het NK schaatsen. Dat hoor je gewoon in de Tros Auto Show, hè? Ja, hoor dat oh, het, meteen. Het schaatsen. 17 jaar oud en dan al op de schaatsen. Het zou verboden moeten worden. <lacht> we hebben nu nog steeds Artje bekast aan tafel, trendwatcher. We gaan langzamerhand afronden. Eén ding heb ik wel geleerd. Als we zoveel gas hebben, twee keer slochter onder Nederland, ja. dan kunnen we net zo rijk worden als de Nooradjeetje. En hebben we een regeerakkoord met bezuinigingen aan 15 miljard niet nodig? Dat hebben we totaal niet nodig. Maar ook als we de Grieken er morgen uitkeilen, dan zijn we er ook vanaf. De Griekse rederijen hebben vorig jaar 24 miljard winst gemaakt. Geen cent belasting betaalt altijd gas aan de Zwitserland. In de territoriale waarde van Griekenland is voor 500 miljard aan olie en gas ontdekt. Als wij dat nou leuk als onderpand nemen, zijn we ook ja. snel klaar. Maar in dat hele regeerakkoord, ja. komt het woord rolator vaker voor dan het woord export. Het woord export staat maar één keer in het regeerakkoord, mm -hmm. terwijl we een exportland zijn. Ja? Dat laat ook zien van dat, dat degenen die dit regeerakkoord hebben opgesteld... op een totaal andere planeet leven, geen idee hebben van de werkelijkheid... en de trends die gaande zijn. En misschien wel de mensen die achter de windmolens zitten ook. Dat zal nog heel ja. goed kunnen. Ja. Want, Carlo, je hebt we net voorgesteld... Lucht. Je hebt net voorgesteld de Nationale Windmolensloopdag geloven. Ja. Ja, nou dat zouden. heeft Ajit net gedaan. Oh, dat vind ik een heel goed plan. En dat hebben jullie <gül> ook <overgenomen. sindelijk> gedaan. Maar ja. ik denk dat Diederik Dramson dat geen goed idee ja, <sindelijk> ja, heeft. Ah, <wat> Dramson? <sindelijk> die kop van Greenpeace. Fein, wat een fein, Ik ben mild gestemd vanochtend. Op Twitter uh, word je alweer uh, spekmaniseren. Dat wordt het, uh, het nieuwe woord van de ja. dag. Uh, heel goed. Ja. En, met deze, en met deze prachtige nieuw woord voor, het, voor, het, voor, het, voor de Vandalen... willen we weer hartelijk bedanken voor de komst. Daarom ja, ja, de ja. En, en ik vind wel, als die rolster is, als die Lexus low ja. is... waarschijnlijk hoef je nu toch niet meer bij die dealer terug te komen. Dan ben je hier weer. To Precies. Toe. Voor een nieuwe Tross Auto Show mok. Want die krijg je sowieso. Tot zover deze Tross Autoshow. Volgende week uiteraard gewoon weer luisteren. En de, alle opmerkingen autoshow.nl. En we doen ook nog iets met Twitter. We gaan in ieder geval zo meteen naar Opium. Eerst het nos Journaal met Lieslot. Thomas. Het... Tot op. Radio 1, het NOS Journaal. PVDA-prominent Ter Horst noemt het aanpassen van de inkomstenbelasting als vervanging voor de inkomensafhankelijke zorgpremie een meesterzet van de PVDA. De oud-minister van Binnenlandse Zaken zei dat in het radioprogramma Troskamerbreed De VVD is altijd tegenstander geweest van het verkleinen van de inkomensverschillen. Dat dat toch gebeurt, ziet Terhorst als een winst van de Partij van de Arbeid. Zangeres Miggy is overleden. Ze is bekend geworden met het liedje Annie, hou jij me tassie even vast. Het Nummer verstoten in december 1981, under pressure van Queen en David Bowie... van de eerste plek in de hitlijsten. Miggy, die eigenlijk Marina van der Rijken heette, is 51 jaar geworden. En het eerste deel van het nieuwe station Rotterdam Centraal is klaar. Vandaag werd de reizigerspassage geopend. Rotterdam Centraal wordt sinds 2007 verbouwd. De afgelopen vijf jaar moesten treinreizigers op het station zich door een nauwe tunnel naar de perrons wurmen. De nieuwe passage is zes keer zo breed als deze noodtunnel. En Dat is nieuws op dit moment. ABB verkeersinformatie: er staan files op de A7 bij Purmerend in beide richtingen. 4 kilometer, dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A28 Amersfoort-Utrecht verknopen dreinsweerd 3 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. De verkeer dat omrijdt via de A1 en de A27. Via Hilversum staat ook in de file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Op Afrik Bunschoten 2 kilometer. Tussen Utrecht Centraal en Den Bosch hebben treinreizigers meer dan een uur vertraging. Door een aanrijding rijden er tussen Geldermans en Den Bosch geen treinen. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, Opium vanuit de Amstel Foyer van van Tot half vijf, kunst en cultuur en schaatsen natuurlijk ook. Geen kunstschaatsen, het NK Afstanden in Heerenveen houden we u van op de hoogte. Met afstand het belangrijkste documentairefestival in de wereld, het ITVA. Dat breekt volgende week los, maar liefst drie. Documentaire straks te gast over Japans porselein, een Turkse zangeres en een jongen die alleen rauwe groente eet. Schrijver Bam Bram de Hoek over zijn thriller. Hellekind. Constant Meijers met de top 5 van best gewaardeerde voorstellingen deze week. En in de virtuele vitrine Francine Ome. 80 seconden: latent Talent van de Straat. We staan stil bij het afscheid van het Willem Breuken collectief. Bellen met een prijswinnende Peter Buwalda. En de live muziek is van Janne Schaar. Ja, straks langer uiteraard. Wilt u reageren? Dat kan opiummetafro.nl... of uh, twitter naar hekje Hans opium of hekje opium afro. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Trieste theaternieuws om mee te beginnen. Artiste Wil van Kralingen is gistermorgen op 61-jarige leeftijd overleden. Ze speelde haar laatste rol in de speelfilm De Goede Dood... naar een gelijknamige bekroonde toneelstuk. Ze begon haar carrière ooit bij toneelgroep De Appel... met... Uh, Nee, waar ze, waar ze de fakes deed van Shakespeare... ze vervolgde haar toneelcarrière bij het Nationale Toneel... waar ze uh, veel rollen speelde. In 2007 won ze de toneelprijs De Theodor... voor haar rol van Elisabeth in het toneelstuk Maria Stuart. En toch geloof ik... dat een koningin die niet haar tijd onnut zit weg te dromen... die als een man onvermoeibaar en moedig... De zwaarste plicht volbrengt. was bij het grote publiek bekend... door haar rol in diverse dramaseries op televisie... zoals Het wassende water, De zomer van 45 en Flikker als hoofdcommissaris Alice Flaman. Nog in 24 uur hier en je zit al midden in een moordzaak. Het is nog een vuurdoop. En, wordt het wat, denk je? Een de moordenaar laat altijd een je vallen. Voor filmrollen in Havink en Storm in mijn hoofd... kreeg ze een gouden kalf. Wil Verkraningen overleed aan de gevolgen van kanker. Nog een icoon is ons deze week ontvallen... Niet met de deur slaan. Ja, zuster, nee, zuster. die Blok, cabaretière, actrice, zangeres, overleden op 92-jarige leeftijd... was veruit het bekendst door haar rol van, ja wie kent het niet... zuster Clivia uit de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster van Annie M. G. Schmid... van wie ze talloze liedjes vertolkte. Blok speelde ook veel in andere voorstellingen. Films en series zoals De Toverspiegel, Sterrenstralen Overal... kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer, en Zaanse Nachten... Het uh, omstreden cultuurhuis Spuivorm in Den Haag komt er toch. De Haagse gemeenteraad heeft donderdag ingestemd... met de bouw van het 181 miljoen euro kostende gebouw op het Spuiplein. Het moet onderdak gaan bieden aan het Nederlands Danstheater... het Residentieorkest en het Koninklijke Conservatorium. Wel opmerkelijk hoor. Zeven van de tien Hagenaars zijn tegen de bouw. In Den Haag, je weet het, we zijn goed in bijnamen verzinnen. Er wordt nu niet gesproken over het Spuivorum, over het Scheidforum... Nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ja, nee. een voor hem, Al dus de Haagse Jacques Brol. naast de, deze cabaretier en televisiepresentator. Uh, dat hij het gebouw veel te duur vindt. in tijden van bezuiniging. is hij ook niet te spreken over het ontwerp. Het minste wat je kunt verwachten. is dan een mooi architectonisch hoofdstandje. Dit is een vrijwel exacte kopie van de opera van. ik meen Lyon. Dus die architect heeft ook eens. de creativiteit van een opera. Ja. Heeft kunst effect op de gezondheid? Over deze vraag buigen onder meer het Medisch Centrum Haaglanden en de TU Delft zich. Ze gaan komende maanden onderzoeken of kunst een heilzame uitwerking kan hebben. Patiënten, medewerkers en bezoekers van het Medisch Centrum... krijgen in wacht- en behandelkamers kunstwerken te zien... en hun emotionele en fysieke reacties daarop zal worden vastgelegd. Door camera's van de... Nee, dat zal toch niet? Nee. Nou, no Nooit eerder werd dit wetenschappelijk onderzocht... zegt de initiatiefnemer van dit onderzoek Martijn Engelbrecht. Als inderdaad blijkt dat we van een mooie schilderij lekker daar in ons vel gaan zitten... Zal de, manier, zal de manier waarop we naar kunst kijken veranderen, denkt hij. Ik denk, denk wel dat het belangrijk is dat we wat je om je heen hebt hangen... dat mensen zich daar misschien wat bewuster van worden. En dat het juist in de situaties waar mensen erg kwetsbaar zijn... dat daar best wel veel meer aandacht naar kan gaan. Nou, Of dat inderdaad zo is, moet nog blijken. Begin volgend jaar worden de eerste resultaten verwacht. Wie heeft nou het schilderij het onherstelbaarst beschadigd? Die man met dat Stanley-mes of de man met de verfrollen? Twintig jaar geleden vroeg en de bier zich dat af. en Nog altijd is het dossier niet gesloten. Het gaat, u weet het, om het schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue... van de Amerikaanse schilder Barnard Newman. Het Nederlands Forensisch Instituut deed onderzoek naar de restauratie van het schilderij... dat in 1986 in het Stedelijk Museum werd bewerkt met een stellingmes. De restaurateur die zou een verfroller met lak hebben gebruikt... in plaats van miljoenen puntjes olieverf, zoals Newman het oorspronkelijk had bedacht. De rechtbank van Amsterdam besloot eerder dit jaar dat de rapporten van het NFI... Nederlands forensisch instituut dus openbaar gemaakt moeten worden. Maar daar wil de gemeente Amsterdam een stokje voor steken. Ze is deze week in hoger beroep gegaan omdat ze vreest dat de nabestaanden van de restaurateur de gemeente zal aanklagen wegens reputatieschade. Nou dat wordt vervolgd hoor. Een primeur voor het Brussels Philharmonic Orchestra... Het is het eerste orkest ter wereld dat voortaan niet meer van papierpartituren zal spelen... maar van een tablet, een digitale versie van de bladmuziek. Veel goedkoper, bespaart volgens het orkest zo'n 25.000 euro per jaar... is milieuvriendelijk en is minder arbeidsintensief. Wijzigingen in de muziek kunnen bijvoorbeeld met het druk op de knop... voor alle muziekanten zichtbaar worden. Er is slechts één kanttekening. De muzikanten moeten er nog wel wat mee leren omgaan... want was het nou de bedoeling om van links naar rechts te scrollen of andersom? Ik had het niet in de vingers. <laughs> Ik ben de verkeerde kant op gegaan. En dat was eventjes uh, paniek. Uh, ja, maar ja, kijk, het belangrijkste is. Uh dat we er rustig onder blijven... en dat we de volgende keer uh, wel naar de juiste kant scrollen. Ja, wel, ja, goed. Tot uh, zover het Opiumnieuwsoverzicht. Dit is Opium. Vrouwen met Ibiza-look in een Porsche, getrouwd met een CEO. We kennen deze Happy View uit series geïnspireerd op het gooi. Uh, Tatjana van Zanten die zag ze in haar nieuwe woonplaats Bloemendaal... waar ze met haar man, auteur Kees van Beinem, heen verhuisde vanuit Amsterdam... omdat de natuur daar zo mooi was. Ze trof er een uh, stam die alle vooroordelen over de welgestelde deed bevestigen. Ze legt haar observaties vast in haar roman Supergelukkig. En deze week presenteerde ze die roman en opium was erbij, net als deze hysterische dame. Ja, goedemiddag dames en heren. Mijn naam is Veronique de Wits. Ik heb hier een boek in mijn hand en ben ik graag Gelukkig, of wat is het? Super gelukkig, van Tatjana van Zanten. Ik weet niet waar ze staat op dit moment. En wij worden door het slijk gehaald. Het heel ik word heel bloedig wordt dit boek door het slijk gehaald. Het is strak We worden, we worden, het is laag. Ik vind het echt laag, op, nogmaals, object en in pracht. In, in, in, in. Het was net presentatie. Uh, de presentatie. Brigitte aan een typetje wat u net deed, is dat typisch Bloemendaal? Nou, zakkaksprekken ze nou ook weer niet natuurlijk. Dat gaat wel ver, maar ja, je moet het een beetje aanzetten natuurlijk. Dus uh, nou, Ik had het boek gelezen, er is één verschrikkelijke vrouw. Daar is het type een beetje op uh, geënt. -e zou je het overwegen om uh, in Bloemendaal te gaan wonen? Het is gewoon erg duur in Bloemendaal. Voor mensen zou je het niet laten? Mm, dat zijn wel hele scherpe vragen. Nee, nou, ik moet... Ja, het, het, het, het, het. Kees van Bijnen. U bent zelf acteur en nu als echtgenoot hier. Zijn de, zijn de clichés waar die er bestaan voor Bloemendaal? Uh, de cli clichés zijn allemaal waar. Noemt u er eens een paar? Nou ja, het is toch de wereld van het geld. En de enorme villa's en de onmetelijke rijkdom. En uh, noem het allemaal maar op. Maakt de status van schrijver nog indruk op de Bloemendalers? Nou. Ja, in het begin was het misschien een beetje de op TV geweest of dat dan ook. Degene die net een klapper op de beurs heeft gemaakt, of een gigantisch omroepgoedproject project met 15 miljoen winst heeft verkocht, die staat in aanzien het hoogst. En een schrijver uh, heeft nauwelijks aanzien. Uh, er wordt toch een beetje meewarig aangekeken. Eigenlijk past er helemaal niet. Ja, misschien daarom juist wel. Jessica Duurlacher, ik ben een echte Bloemendaalse. Nee, ik ben maar geen Bloemendaalse. Ik woon hier wel, maar ik kom uit Amsterdam natuurlijk. Ja, u zegt Hoor. nog steeds dat u een Amsterdammer bent. Nou ik, ja, ik ben wel een Amsterdammer, maar ik ben ook een uh, Los Angeles listener. Le hoe dat? Wat, wat typeert een Bloemendaalse? Iedereen zegt dat hij hier eigenlijk niet hoort. Dat oh, hoort dat? een beetje bij Bloemendaal. Iedereen zegt dat hij eigenlijk uh, Amsterdammer ergens, vandaan, ergens anders vandaan komt. Nielke um, Njerli, schrijfster cabritier. Is, is woonplek plek belangrijk? Want u bent natuurlijk op uw tien in Nederland gekomen. Toen woonde u in Nereveen, toen woon u in Amsterdam, toen terug naar Turkije. Ik ben er inmiddels uit dat de wereld mijn land is. En, uh, dus overal is mijn thuis waar mijn dierbaren zijn. Dat zou ook in Bloemendaal kunnen zijn? Uh, ja, ook in Bloemendaal lossen, dan zou ik waarschijnlijk het enige kleurling zijn. Dat ben ik ook in Bentveld. In de nieuwe buurt waar ik woon, noemen ze me de Marokkaan. Nou, dat is niet echt leuk voor een Turkse, maar dat zou in Bloemendaal precies hetzelfde zijn. Auke Kok, journalist, schrijver. U heeft zelf ook in Bloemendaal gewoond jaren. Past u daartussen? Ik heb niet alleen een hele gewone auto, ik woon ook nog in een uh, tussenwoning. Dus eigenlijk een soort arbeider. Uh, eigenlijk. Maar omdat mevrouw en ik allebei de auto uh, nodig hadden toen voor ons werk... En na een tijdje niet meer, en toen hebben we een van de twee auto's we, uh, weggedaan. En toen zei mijn dochter van toen elf zoiets van... Oh nee, geen auto wegdoen. Dan, dan ben ik de enige in mijn klas met maar één auto. Toen wist je dat je weg moest? Toen wist ik dat we onmiddellijk weg moesten. Was, tot slot was dat uh, Kok. Het is een uh, sombere herfstachtige dag. Een depressie ligt op de loer. Maar als onze muzikale gast haar stem laat horen, zijn ze daar. hoor. De beelden van zomer, de geur van vers gemaaid gras... het gevoel van blote voeten, een leeuwrik in de lucht... en het schommelen van een hangmat. Een afdoende medicijn tegen elke najaarsdip. U aangeboden door de Afro op Radio 1 zonder zorgtoeslag. Hier is met haar band Janne Schraa. Dat was uh, Janne Schra en haar uh, muzikant uh, straks meer. De Gouden Strop winnen met je debuut is al een hele prestatie... maar om dat kunstje met je tweede boek nog eens te herhalen... is natuurlijk nog knapper. Het Vlaamse auteur Bram de Hoek die flikt het die eerder dit jaar met Zomer zonder slaap. Deze week verscheen zijn spannende derde roman, Hellekind... waarmee hij wat ons betreft uh, weer volop meedoet voor de Gouden Strop 2013. Dank u. Wordt ja, word, word het automatisch ingestuurd, zo'n boek, of hoe werkt dat? Ja, de uitgeverij stuurt het en... Ja. en... En dan is het voor de auteur, bang afwachten. Ja, spannend. Ja, ja vooral. Want het, twee gouden stroppen. Uh, uh, je bent er nog niet in geslaagd... om, om de Vlaamse tegenhanger, de, de, de diamante kogel, om die ook te, te verwerven. Mm -hmm. uh, uh, gelden daar andere criteria? Of wordt er op in Vlaanderen op een andere manier met spannende boeken omgegaan? Of... Een, een, is er is gewoon geen smaak daar. Een andere jury is altijd een andere keuze, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ik merk wel dat in Nederland de psychologische thriller... Populairder is, terwijl in Vlaanderen toch meer de politietriller nog altijd de populairste genre is. Ja, ja. En, en die, die, die psychologische thriller, dat, dat is een genre wat, wat je gewoon veel beter ligt? Mee als auteur wel, ja. Ja, ja, ja. ja. Ik ben niet zo de man van de puzzels die worden opgelost door een, een, een speurdersduo, mm -hmm. maar meer van de psychologie en een bepaalde relatie of zo. Ja, want ook in deze, uh, dit wordt, wordt inderdaad nou, gaat het meer om de psychologie... dan dat, het nou echt, uh, dat er regisseurs aan het werk gaan. Het zit ja, er wel in, het maar, het, er, ja. maar het maakt een veel minder belangrijk deel uit van het verhaal. Uh, uh, nog even over die gouden stop, want dat betekent een, een prijs van 10.000 euro onder andere. Hmm. Dat is dus twee keer 10.000 euro, dat is 20.000 euro. Dat willen wij als Nederlanders altijd heel graag weten. Of je dat een beetje verder heeft geholpen in het leven ook. Dat helpt natuurlijk wel verder in het leven... Vooral omdat ik samen met mijn vrienden een huis gekocht heb. Ach. Dus dan is dat direct al uh, ja. weer verbruikt. heb je toch een nieuwe keuken? Ja. Hè, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Inderdaad. Ja, ja. Uh, dit hele kind, ik vond de titel, uh, die, die knalt er wel meteen in. Wat, wat is dat voor een verschrikkelijk kind uh, dat, dat deze titel verdient? Ja, het, het, het idee is begonnen op een feestje bij vrienden. Toen wij zelf aan het praten waren over Kattekwata wat we vroeger uitgehaald hadden. We kennen elkaar al als kleuters. We zijn samen opgegroeid. Maar u kent dan allemaal zo de paar jongens in de buurt... bij wie dat kattenkwad op een bepaald moment zijn onschuld verliest. Ja, ja, dat het verder gaat dat, dan uh, ja, belletje dat het belletje ja, ja, dat het niet meer leuk is. En um, in iemand die daar aanwezig was op dat feestje... had ook een van die jongens gekend als student. en zei, wij waren toen ook allemaal bang van hem. En toen kwam het idee van mij als wij als 10, 11-jarigen dat konden zien bij iemand zouden de ouders dat dan ook niet kunnen zien. Ja. Hebben die ouders dat dan nooit gemerkt? Ja. En het idee kwam dan om een verhaal te schrijven... over een vader die op een bepaald moment... beseft dat zijn zoon een, een gestoorde persoonlijkheid ontwikkelt... en hoe hij daarmee omgaat. Ja, maar je kunt ook zeggen... die ouders die zijn zelf ook niet helemaal lekker, wat dat betreft. Het is niet zo, maar het is wel iets wat, wat ergens vandaan komt. Natuurlijk. Ja, toen ik onderzoek deed ook naar psychopathie bij kinderen... Dan, uh -huh. merkte ik ook wel dat er een genetische aanleg voor kan zijn... En um, dat het vaak ook, als het echt fout gaat met die psychopathische persoonlijkheid... want met, niet met iedere psychopaat wordt mm -hmm. een uh, seriemoordenaar of zo... dat mm -hmm. dan ook wel ooit een beetje in een verwrongen gezin moet komen. Ja. Nu, ik denk sowieso, als je um, met een kind zit, dat is zoals mijn uh, personage in het boek... En je kijkt er als ouder anders tegen, tegenaan, als vader en als moeder... dat je dan sowieso wel in een heel gespannen uh, gezinsrelatie komt. Ja, het is natuurlijk een goudmijn om te ontdekken dat dat erfelijk kan zijn. Dat geeft je als schrijver natuurlijk alle mogelijkheden om die ouders ook... Uh, uh, ja, om daar ook mee te gaan spelen. Te ja. Gaan spelen. Ja. Ja, ja, die zit je dan ook heel... Uh, uh, het, het, het blijft eigenlijk heel, want het is het leuke van dit soort boeken... je mag eigenlijk niet vertellen waar het over gaat, maar, vind ik. Maar uh, uh, uh, dat het ook heel lang onduidelijk blijft bij wie het vandaan komt. Of, of, want de moeder zou het ook kunnen zijn. Of de vader. Ik vind, de, de, inspec erfelijke... de, de inspecteur en het verhaal zegt ook... er hangt altijd een mest over de, uh, familieruzies. Je weet nooit helemaal zeker wie is er hier nu juist en wie is er fout. En de waarheid ligt in het midden of ligt meer bij de ene kant of de andere kant. Mm -hmm. En ik vond het leuk om daar ook mee te spelen... en het verhaal zelf, om die mist voor een stuk te laten ja. hangen. Ja. Het hangt een beetje van jouw karakter ook af als lezer om te bepalen van met wie is het hier nu echt fout en met wie minder dan. Ja. En dat vond ik wel een, een ja. interessante... Ja, maar dan toch, hoe dan ook, uh, die vader, die Chris, uh, die, die, die besluit dus... Uh, staat ook op de omslag, als Chris zijn zoon niet meer in de hand kan houden... neemt hij een fataal besluit. Het idee dat je als, als ouder overweegt om je kind om te brengen... dat, ja. dat gaat nogal ver. Ja, Kindermoord is een heel omstreden... Uh, nou, uh, ja, daar hebben we het liever niet over. Ja, maar ik zit natuurlijk ook in het thriller en ik vond het interessant dan om het ook qua ex de extreme mogelijkheid te, te, te nemen. Vooral ook omdat, um, om nu te zeggen, psychopatie... de vraag is vooral, leidt jongeren jongen er nu wel aan of niet? Mm -hmm. Maar psychopatie op zich is niet te genezen. Dus de vader komt tot de conclusie, ik kan mijn zoon niet genezen. En wat als hij uitgroeit tot een, een moordenaar, tot een seriemoordenaar, tot ja. eigenlijk een misdadiger? Dus hij wil de maatschappij behoeden voor ja. erger, bijna? Ja, ja. ja. ja. Is, is het met zo'n boek als dit? Dat moet je echt componeren, lijkt mij. Natuurlijk moet elk boek met je componeren, maar je moet echt met kleine cadeautjes die je af en toe aan de lezer geeft, waardoor je bepaalde dingetjes weggeeft. Is, is, dat, is daar een recept voor? Of hoe, hoe, is, is er een uh, precieze de hoekrecept daarvoor? Dat is zoeken en knutselen. Ja. Um, bij deze was het wel wat moeilijker dan bij vorige boeken. In mijn vorige boek, bijvoorbeeld, had ik twaalf personages. Dat is gemakkelijk. Elk personage doet iets en er volgt een actie-reactie. Ja. Dan ben je redelijk snel weg met het verhaal. Hier had ik een kleine groep uh, mensen met een nogal zwaar onderwerp ook. Ik heb dat mm -hmm. dan ook, als ik mijn onderzoek deed, wel gemerkt. En dan is het wel inderdaad moeilijker om te zijn wanneer geef je wat precies weg. Ja. En uh, dat, is, dat is wel veranderd in de loop van het schrijfproces. Ik ging het eerst heel chronologisch doen. Mm -hmm. Met de geboorte van de jongen, er gaan dingen fout enzovoort. Maar uh, op de duur heb ik gemerkt dat dat niet werkte. En heb ik het uh, roer omgeslagen en eigenlijk een nieuwe structuur ja. daarvoor uh, ja. gezocht. Dus dan gooi je je hele structuur weg en dan moet je eigenlijk helemaal overnieuw beginnen. Ja. ja. ja. Want dan moet dat maar. Ja. Dan moet dat maar, ja. als het resultaat er maar naar is. Natuurlijk. Inderdaad, ja. Ja, ja. ja. Ik vond het een prachtig boek. Ik heb hem met veel. Uh, uh, Plezier gelezen. Ja, plezier is eigenlijk niet helemaal het juiste woord. Het is ook een soort uh, afgrijzen tegelijkertijd. En dat is denk ik wat je als thriller-auteur wilt bewerkstelligen bij je lezer. Top? Ja, dat wilde ik deze keer toch wel. Ook, ook vooral het, het, de twijfel van wat is er hier precies aan de hand. Ja, uh, ja. Vond ik zeer leuk om erin te steken. Ja, nou dat is, dat is absoluut gelukt. Uh, uh, Bram de Hoek, dankjewel. Helle kind, uitgegeven door de uitgeverij De Geus Spanning staat eronder. De Geus Spanning. Speciaal afdeling van de dank je ja. Ja. Uh, Dankjewel dat je hier was. En het boek ligt uh, inmiddels in de winkel. En we wachten of de Gouden Stopjury je voor de derde keer op rij beloont volgend jaar. Oké, okay. bedankt. Opium is er weer met uh, veel ITVA-documentaires. nationaal van drie uur. Tot straks. Opium. Hij Avond. trekt zich het lot aan van ouderen in Nederland. Maar ook van bejaarden in Moldavië. Vanuit het niks bouwde Jan Slachter omroep Max op.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 De zelfmoord van een gepeste jongen schokt Nederland. Waarom zijn die treiterijen nooit aangepakt? Ouders van gepeste kinderen willen harde maatregelen. Hoe stoppen we de pestkoppen? Vanavond in Debat op 2. Rond 10 over 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Ik ben Nelleke Noordervliet. En ik geloof in het leven voor de dood. We moeten hier en nu voor onszelf zorgen. En voor elkaar. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen? Daar denken we over na?